Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol... is het proces begonnen over het neerhalen van vlucht MH17. Waarbij in 2014 298 in zitten om het leven kwamen. De vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner, zijn er niet bij. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het vervoer van de boekraket... waarmee het toestel werd neergehaald. Een van hen heeft wel advocaten gestuurd. Het proces gaat waarschijnlijk jaren duren. Internationaal is er veel belangstelling voor de zaak. De Britse overheid heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen die vanuit Noord-Italië naar het Verenigd Koninkrijk reist, moet twee weken in zelfisolatie. Ongeacht of iemand klachten heeft of niet. Reizigers die uit andere delen van Italië naar Groot-Brittannië komen, moeten alleen in quarantaine als ze klachten hebben.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 In Rotterdam-West hebben onbekenden tot twee keer toe spullen van twee daklozen in brand gestoken. De daklozen sliepen onder een brug in de buurt van het Sparta-stadion. Een paar weken geleden was er voor het eerst brand. Volgens de wijkagent hadden de twee daklozen net weer andere bezittingen bij elkaar verzameld. Toen ook die in vlammen opgingen. Tientallen mensen hebben aangeboden de daklozen te helpen.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 Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie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 We zijn weer terug. Het tweede uur. Het tweede uur. ZFM lunch. Sandvoort lunch. Met z'n allen zijn we aan het lunchen. En uh, we hebben uh, weer een uitzending vandaag met uh, Dolly Tempierik, Lucie van Brugge en Peter Den Boer. En uh, wij gaan zometeen uh, van alles en nog wat uh, vertellen. En nog wat rubriekjes hebben. Zoals daar zijn, Lucie. Uh, de recept van de dag. En uh, de muziek van de Sidekick. En we hebben nog wel iets over uh, het circuit te vertellen. Oké, okay, en we, hebben nog, uh, we gaan uh, nog bellen, hè? Bellen met Joop? Oh, ja. Met uh, Joop. Ja. Nou, van alles wat, dus. Het is een volle uitzending. Hebben we, had ik al genoemd. Oh, had ik al genoemd. Ja, ja, ja. Maar ik hou er ik nog... Even... Trut, hè. Ik hou er nog heel eventjes... Uh... Ja, echt... de pet. Ja. Ik, ja. Nou, dan gaan we maar naar de... Dan gaan we maar naar de turtles. Oh, dat is leuk. Ja. Ja, ik hou wel van... Imagine me in you.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 het klaterapplaus. Ja. ja, ja, ja. En dan heb ik uh, een heerlijk recept. Lekker snel en makkelijk. Snel klaar, 15 minuten. En hij is voor vier personen. U heeft ervoor nodig... 250 gram winterpenen. 400 gram koolverse bloemkoolroosjes. 40 gram... Fairtrade Original Libanese geroosterde bloemkool kruidenpasta. Dat is heel wat, maar het zal vast in de winkel te vinden zijn. 8 plain mini naans. 200 gram hummus pikant. 85 gram rucola. En 50 gram granaatappelpitjes. De bereidingswijze gaat als volgt. Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de winterpeen, halveer in de lengte en snijd in halve plakken van 1 cm dik. Verdeel de bloemkoolroosjes in kleinere roosjes en meng de winterpeen en kruidenpasta. Verdeel overeen met bakpapier beklede bakplaat en rooster in het midden van de oven in circa 10 minuten beetgaar. Verdeel de naambroden overeen in Overrooster en verwarm de laatste 5 minuten mee met de groenten. Besmeer de naambroden met hummus. Schep de groenten om met de rucola en verdeel over de naambroden. Bestrooi met granaatappelpietjes. Zo, dat was hem dus heel snel, heel makkelijk en volgens mij heel lekker. Ik zou zeggen eet smakelijk. Het recept kunt u straks teruglezen op de ZFM site. terwijl uh, jullie lunchen, hebben wij de verhalen en achter de schermen zijn wij allerlei voorbereidingen aan het treffen om uh, onze man in Zandvoort aan de lijn te krijgen. Um, biljart is meer dan een gezellig spel. Het is leuk en uitdagend. Bij elke balpositie kunnen verschillende oplossingen worden bedacht. Het traint de hersenen en de motoriek. In een introductiecursus leert u van een fanatiek biljarter in vijf lessen de basisprincipes. U krijgt les in een groep van maximaal zes personen... zodat iedereen goed aan bod komt. U kunt deelnemen aan, een beginnende, uh, aan, de, aan de cursus voor beginnende biljarters. De cursus wordt gegeven in de Blauwe trim op maandagochtend. En dat begint op 30 maart en dan in april en in mei. En, dan zijn, en dat is steeds van 9 tot half 11. Een mooie tijd om de week te beginnen... als je geïnteresseerd bent om de basisprincipes... Voor het biljarten onder de knie te krijgen. Voor meer informatie kunt u opnemen. Contact opnemen met de balie van de blauwe tram. Ik zou zeggen. Uh, meld je aan. En doe gezellig mee. Ja. Got myself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 ja. En uh, volgens mij hebben we iemand aan de lijn nu. Ja, we hebben. Als het goed is. Joop aan de telefoon. Goedemiddag middag Hallo? Joop, Joop zit even in de wacht. In conclave. Hij is in conclave. We wachten op Joop. Niet? Dat niet is komen. Joop niet. Nee. Oh, Oké, okay. nou, dan zetten we weer een muziekje op. Joop, oh. Joop komt straks. Ik mezelf te cranten. I'll okay. Ik heb geen koptelefoon op, maar um, dat maakt niet uit. Oh, Oké, okay, dankjewel Peter. Ik uh, neem het heel even. Ik neem het roer over. Ineens ben ik de kapitein, zeg. <laughs> Lucy, um, jij hebt een liedje van de Sidekick. Uh, ja, en dat is uh, een uh, bekende Zandvoortse ook wel. Ja. Uh, dat is namelijk Shirley Sverens. Ze is geboren in Zandvoort 22 mei. Jaartal noem ik niet maakt niet uit de leeftijd en uh, ze is als kleuter al begonnen met uh, klassieke pianolessen. Toen was ze zeven en ze trad op in een kindercircus. Uh, ze is uh, de zus van een collega van ons van Web. Ja, zeker. Van Web En uh, wat ik kan vertellen is dat uh, ja, het is een geweldige zangeres, uh, geweldige nummers gemaakt, zelf geschreven ook. En haar muzikale loopbaan begon in uh, 1958. En ze werd toen gebombardeerd door uh, de Nederlandse Cornifrobus. Nou, ja, dat is toch wat, hè? Ja. Ja, maar daar het, is ze wel bovenuit daar gestegen is ze hoor. Heel <laughs> ver bovenuit. Gestegen. Ja. ja. En nou. Uh, het, ik vind één nummer zo geweldig vandaar. Ja. Laat me raden. Heel even. Heel even maar. Heel even. Hoe lang ongeveer? Nou. Heel even. Nee. Gewoon heel gewoon even. Gewoon helemaal heel even. Nou, voor uh, onze Lucie, het liedje van de sidekick. En dat is natuurlijk Shirley Sweres met heel even. Het liedje van de sidekick.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 Dat was uh, onmiskenbare Shirley Zweris met, met heel even. En uh, daar past ons alleen maar uh, bij dat we Tino Martin en René Horen proost op het leven. Iedere morgen zonder zorgen. Ja, dat is toch wat ik het liefste weet. Want de toekomst gaat ja, die begin vandaag Ik zong al meer dan duizend liedjes, maar er is niet zo mooi als het geluk, een lach en een Dat is het bestaan, zet met vrienden en vreugde. Proost op het leven, dat uh, was een volle zaal, zullen we maar zeggen. Proost op het leven, uh, René Vroger en Tino Martin. En binnenkort is er in Zandvoort een, uh, een uh, toneelavond. Ja, de folklorevereniging De Wurf... speelt jaarlijks eenmalig een toneeluitvoering in theater De Krocht. De uitvoering is een terugblik... Naar het arme vissersdorp. En de tekst is altijd in het Zandvoors dialect. Dit keer werd het stuk geschreven door mevrouw Jongsma Schuiten. En is getiteld Een Zandvoorter Wierlandverhuizer. De regie is in de vertrouwde handen van Ed Fransen. En uh, ben je nieuwsgierig hoe dat uh, allemaal in zijn werk gaat en wat je daar gaat zien? Bijvoorbeeld uh, is het natuurlijk al hartstikke leuk. Zo'n uh, uitvoering. Uh, door mensen van de folklorevereniging De Wurf. En um, dat is uh, in uh, theater De Krocht. En op zaterdag 14 maart... en waarom vertel ik dat nu al? Omdat je gewoon kaarten moet kopen... want over het algemeen is het wel uh, regelmatig uitverkocht. Uh, in de pauze en een verloting... en na afloop uh, dansen, gezellig bal... dus kortom... Uh, Maak je gereed om uh, te kijken. Je kunt uh, kaarten verkrijgen bij de, uh, de klok. En ook, uh, ook uh, www.dewurf.nl. Daar vind je alle verdere informatie. gaan wij live naar onze Joop. Als het goed is, is Joop aan de lijn? Hallo, ja, Joop. Zeker. Ja, met ja, Lucy spreek je. Ja, excuses voor, voor het, uh, het, het missen van uh, daarnet... maar het, het kon niet anders. Nee, nou geeft niet. We hebben je uiteindelijk kunnen bereiken... en dat is belangrijk. Ja, Ja, ja, ja. ja. Heb wel. je wat leuks te melden? Wat is er allemaal gebeurd? Ja, ik heb, ik heb wel een paar interessante dingen, denk ik. Want uh, donderdag werd... Uh, uh, het plan uh, gepresenteerd voor de uh, Curie-Driehoek. Uh, het gedeelte in, uh, in Nieuw-Noord... waar uh, dus het woonwerken gaat worden. En een stedenbouwkundige die liet een x-aantal uh, voorbeelden zien... van mogelijkheden waar de eigenaar uit kunnen kiezen. En dat zag er echt heel erg mooi uit. Uh, met woningen en werken en uh, binnentuin en uh, groen. Van alles nog wat. En dat zou echt perfect zijn om er, uh, dat, dat te begin van Noord op uh, Nieuw-Noord moet ik dan zeggen, uh, ja. een beetje op de kalavater, wat zeg ik op de kalavater, een behoorlijke feestlicht te geven. Ja, dat klinkt allemaal uh, heel veelbelovend. Veel uh, sorry? Dat klinkt allemaal heel veelbelovend. Ja, daar hebben ja. Jim Keur en Werner Koenraad heel veel werk aan gehad. En uh, ze gaan nu de tweede fase in. En de verwachting is dat er uh, in 2021 gebou gebouwd kan gaan worden... ...als alles uh, voortverloopt en uh, er geen uh, bezwaarschriften komen. Natuurlijk, uiteraard, want dat heb je altijd met dat soort dingen. Ola. Dan hebben we op zaterdag we de eerste race op de nieuwe baan van het circuit. Yeah. De Final Four, en dat is dus de laatste race van uh, het Winter uh, Endurance Kampioenschap. En dat heette Zandvoort Reborn. Ja. Yeah. Een goede race, een sterke race... ...met het eerste, de eerste klapper van uh, de nieuwe baan, de eerste uh, crash ja van Langer, die ging het einde van de nieuwe kombocht, van de, de Huggervalsbocht, ging hij uh, van de baan af en kwam in het zand terecht op zijn kop. Hij is nog wel even naar het ziekenhuis gevoerd, maar vanuit uh, is er niks aan de hand. Hij uh, is hier gewoon goede gezondheid. Maar dat moet ook even genoteerd worden natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Wij stonden Dan er hebben we een beetje zondag... bij. Ja? Sorry? Wij stonden er een beetje bij, Dolly en ik. oh ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay. nou, ik, ik, ik kon niet aanwezig zijn, maar ja goed, dat is weer wat anders. Uh, ja. En dan uh, op, op zondag hadden we uh, Jazz in Zandvoort met een grandioos uh, concert van uh, Joke Bruis. Dat is echt een rasartiest, ja. ongelooflijk. Wat kan die zingen, wat een, wat een flair heeft ze, wat een uh, performance. Ja. En dat ze, ja, ik merk dat ze ook actrice is, want ze, ze draagt voor tussen de nummers, een mooie stem, draagt ze voor. En ze had niet de eerste de beste achter zich om te ondersteunen. Dat was uh, Jean-Louis van Damme op de piano, Edwin Cossilius op de bas, en Frits Landersberg op de drums. Dat is eigenlijk een beetje slangst het vaste trio in, in Zandvoort ook voor het jet in Zandvoort. En de jongens, die kunnen er echt een beetje van, hoor. Echt waar. Ja. Grandioos uh, succes. Ja, dit, uh, en dan uh, zaterdag is uh, SV Zandvoort uh, de, uh, heeft een... Uh, een Periodekampioen op naam kunnen stellen. Een tweede periodekampioen. En dat betekent dat ze sowieso geplaatst worden voor de nakompetitie voor promotie naar de eerste klas. En ja, tenzij je kampioen wordt, dan ga je er sowieso natuurlijk naartoe. Maar als je geen eerste of tweede of derde wordt, je bent de periodekampioen, kun je daar alsnog promotie bewerkstelligen. Dat is wel een heel traject, maar goed, daar moet je dan voor werken. Ja. En de dames van de basketbal, die speelden zondagmiddag in Nieuw tegen Dios, die hebben gewonnen en staan nu, let op, eerste in een competitie. So. Zo, ja, dat is ongehoord. En um, ja, Rick Poppen, de, de trainercoach, eigenlijk de grote initiator van de damesbasketbal in Zandvoort. Die, uh, die is er uitermate content mee, natuurlijk. En uh, die ziet al een kampioensopvang. Zo maar zover is het nog niet. Want er zijn nog een paar uh, teams die moeten nog de inhaalwedstrijden spelen. Dus het wordt heel spannend om daar in ieder geval bovenaan in die vierde klasse van de dames Nou, wauw. Dat is degene dat ik eigenlijk ik beleefd heb. Zo, dat is heel wat. Ja, absoluut. Zeker. Uh, ik wil nog eventjes melden dat volgende week zondag, dus komende zondag. Uh, is het laatste Santenkraampje de kocht. Ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben al. Of niet? Ja, daar heb ik uh, iets over gelezen en volgens mij heb ik daar al iets over gezegd. Maar jij weet vast okay. iets meer. Ja, het is uh, inderdaad de laatste keer, de allerlaatste keer... dat er iets van de recreade gebeurt in Zandvoort. Dus ze hebben zichzelf opgeheven in, in verband met gebrek aan de belangstelling van de jonge jeugd. En um, ook vrijwilligers die, uh, zijn heel moeilijk te vinden om uh, een week lang... Maar, of zelfs nog twee weken lang zoals in het verleden... een verleden programma iedere dag voor de jeugd te kunnen uh, samenstellen. Erg jammer natuurlijk, ja. maar ja, het is niet anders. Uh, in ieder geval zondag de laatste keer gratis entree in de krocht. Vanaf 1 uur tot 4 uur is de jongste jeugd daar van harte welkom uiteraard. Ja. Ik heb een zegje gedaan. Nou, ik, heel hartelijk dank. Het was voor mij de eerste keer dat ik je aan de telefoon had... En ik hoop dat het goed ging. Maar ja, dat prima. Heel hartelijk dank. En tot volgende ja. week. Oké. Okay. Dag joh. Tot ziens. Dag. Hoi. Somebody's Fool, Connie Francis. Connie Francis hebben we aan de, uh, de draaitraffer gehad. En ik wil het nu graag hebben over de artiest van de dag... want die hebben we nog niet gehad. En in de platenkast ben ik gestuurd op Roy Kelton Orbison. En uh, daar hebben we natuurlijk uh, veel over te vertellen. Is maar 52 jaar oud geworden, maar fantastische dingen gedaan. Hij begon zijn carrière... In de tijd dat Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lewis en Carl Perkins bij een maatschappij waren. En daar wilde hij ook heen. En zo is het allemaal begonnen. En werd van kwaad tot erger. En dit is zijn beroemdestuk. Uh, hoe hoog kan een uh, artiest stijgen en hoe diep kan hij zakken? Zijn uh, privéleven was uh, gekenmerkt door allemaal vreselijke dingen. En uh, uiteindelijk raakte hij in de vergetelheid. En uh, langzamerhand aan het einde van zijn carrière, die uh, maar duurde tot zijn uh, 52ste toen hij overleed aan een hartaanval. Uh, heeft hij heel veel sporen nagelaten bij jongere collega's Linda Ronstedt met uh, onder meer Blue Bayou, uh, Van Halen, Don McLean. Ze hebben allemaal uh, stukken van hem op de plaat gezet. En uh, ik ga een ander stuk nog laten horen tenslotte. Een tegenhanger van wat we net hoorden. En dat is All I Do Is Dream.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 You know I love you so. Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go carry on till the night is gone, and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Van de Drifters You Can Dance. komen wij langzaam maar zeker aan het einde. van deze uitzending van Zandvoort Luncht. En wij, dat waren vandaag Lucie van Brugge. Dolly Tempierik en Peter Den Boer. En uh, ja, aan alles komt een eind. Ook aan deze. Uh, middag, zullen wij maar zeggen. Zo ja. Zeker, we ja. zitten weer op. Ja, heel erg. Dan, dan is die weer. afscheid. Ach, ach, ach, ach. Thank Nou, bedankt dames en bedankt luisteraars. En morgen is er weer een uitzending to van Van Volgens mij. Uh... I En hoe uh... Want dan gaat gewoon voor de voor de klap, gaan Lucie en ik samen met de Ja, ik zie er helemaal naar ja. uit. We hebben ja. <tie> <tie> <Ja. tie> ja, een super nauw <tie> Ja, en dat is dan weer een aanval 10. Donderdag, huidning. Nee, dan ben, jij er weer. Ja, dan ben ik er weer. Jeetje, Mina, je kan je beten hier. Moet... Nee, ja. Met We gaan eruit. Tot gauw. Tot gauw. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.